11 uur. Renate Evers met het NOS-journaal. Nederland zit opnieuw niet in de finale van het Eurovisie Songfestival. Ook Joan Franca kreeg in de halve finale niet genoeg stemmen om door te mogen. Ze trad in Azerbeidjaan op in een blauwe jurk met een lange indianentooi op haar hoofd. Tijdens het optreden was ze op het podium omringd door bakken met vuur. Haar nummer You and Me klonk niet altijd even zuiver. Het is voor het achtste jaar op rij dat Nederland niet meedoet aan de finale van het Eurovisie Songfestival. In Rotterdam wordt morgen verder gezocht naar een man die een kind redde en daarbij vrijwel zeker is verdronken. De politie kreeg rond half zeven een melding dat in de Nieuwe Maas een jongen bij het zwemmen in moeilijkheden was geraakt. Een man die met zijn vriendin in een auto op de kade zat, zag het gebeuren en sprong hem achterna. Havenwerkers op een schip konden de jongen aan boord hijsen, maar de man was toen al onder water verdwenen. Volgens de politie is de kade daar vrij hoog en is de temperatuur van het water nog laag. Na een uur werd het zoeken gestaakt. Morgenochtend gaat de zoekactie verder. De politie weet wie de man is, maar zolang de familie niet is ingelicht... wordt zijn identiteit niet bekendgemaakt. De geredde jongen van 12 maakt het goed. De problemen met de gasvoorziening in Wijkaanzee zijn verholpen. De storing begon vanochtend om kwart over zeven en was pas rond negen uur vanavond voorbij.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 Bovendien waren veel asielzoekers al vertrokken, waardoor ruimte was ontstaan om de overgebleven tenten over het terrein te spreiden, zegt de rechtbank. Of het kamp mag terugkeren is een vraag die aan de civiele rechter moet worden voorgelegd. Air France gaat reorganiseren, zo hoopt het Franse deel van de luchtvaartcombinatie Air France-KLM uit de rode cijfers te komen. De balies op vliegvelden worden gemoderniseerd waardoor passagiers zelf kunnen inchecken en waardoor het verwerken van de bagage sneller verloopt. De vloot van het Franse Transavia, een dochter van Air France, wordt uitgebreid van 8 naar 20 toestellen. Die vliegtuigen zullen worden ingezet op korte vluchten binnen Europa. Het concern stopt met een aantal verliesleidende lange afstandsvluchten. Wel komen er nieuwe bestemmingen bij die winstgevend moeten worden.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 Volgens netbeheerde steden was rond kwart over acht overal de stroomvoorziening hersteld. Vooral winkels werden getroffen. Toch bleef de overlast beperkt doordat er geen koopavond in Rotterdam was. De oorzaak van de storing was een defecte kabel. In de Rotterdam zijn de afgelopen tijd vaker stroomstoringen geweest. In januari werd al besloten tot een onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken. Hoe het daarmee staat is niet duidelijk.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 De kangoeroe die in de bossen bij Arnhem rondsprong is gevangen. Een dierenarts slaagt er vanmiddag in de kangaroo te raken met een verdovingsgeweer. Wat er nu met het dier gaat gebeuren is niet duidelijk. Bij de gemeente Arnhem heeft zich geen eigenaar gemeld. Omroep Gelderland zegt dat het dier morgen wordt opgehaald door een particulier die meer kangoeroes heeft. Het dier is vermoedelijk vrijgelaten door iemand die er niet meer voor wilde zorgen. Het weer, vannacht is het helder en de temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen volop zon en dat wordt 21 graden in het noorden tot 25 in het midden en zuiden van het land. De dagen daarna blijft het vrij zonnig en warm met maximaal rond 23 graden. Dit was het NOS Journaal.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 In NRC Handelsblad van vanavond staat een dubbel interview met Jolande Sap en Tofik Dibi. Volgens Dibi heeft Jolande Sap werkelijk helemaal niets goed gedaan als partijleider. Koendoes, nooit meer doen zoiets. Lenteakkoord, net zo erg als het katshuis. En Sap is paternalistisch, autoritair en directief. Je wenst het geen partij toe. Twee ongeschikte kandidaten. Goedenavond, welkom bij Met het Oog op Morgen. Het was verantwoordingsdag in de Tweede Kamer en dat werd reuze gezellig. U hoort het zometeen van onze Haagse verslaggever Joost Vullings. En morgen is het de dag van het vermiste kind. En net vandaag was er nieuws in de zaak van Ethan Pates, die 33 jaar geleden op zesjarige leeftijd verdween in New York... en sindsdien uitgroeide tot een symbool. Koen Stork was ambassadeur onder meer in Cuba en Roemenië... en morgen verschijnt zijn biografie, De Rode Ambassadeur. En meneer Stork is straks onze gast. En om 5.12 gaan we nieuws maken, hopen we, met Harry van Bommel van de SP. Maar eerst het andere nieuws van vandaag. Donderdag 24 mei. Voormalige bondgenoten zijn ineens vijanden en nemen elkaar de maat. Het kan niemand meer ontgaan. De verkiezingscampagne is in alle hevigheid losgebarsten. Twee debatten vandaag in het parlement over het Europese noodfonds... en dat was dus... Verantwoordingsdag. Beide debatten waren fel van toon. Die solidariteit waar u zo prat op gaat, denk ook eens naar de solidariteit van onze kinderen. Op het moment dat u er zo hard in hakt zoals u dat voor gaat stellen, dan raakt u juist diezelfde kinderen. We hebben veel om trots op te zijn als Nederland en er is er niets mis met Nederland. De verdubbeling van het eigen risico in de zorg of het invoeren van lichtgeld voor het ziekenhuis... Of de maatregelen op de woningmarkt, wat we niet kunnen repareren... maar wat er goed is aan Nederland. En daar is deze, dit kabinet volop mee bezig. Denkt de premier werkelijk dat dit een boodschap is... waarmee hij het vertrouwen van Nederlanders herstelt? Ik zeg dan dat nu, namens mijn fractie, het vertrouwen op... in de minister van Financiën. Nou, dat... Schat, hou ik maar even voor maar... Een maand geleden nog, op kosten van de belastingbetaler... zeven weken lang in dat katshuis, met nul resultaat. Het gaat er nu om dat we voor de toekomst de keuze maken tussen of Kunduz de burger pakken en geld aan Europa dragen... of de PVV Europa laten bloeden en zorgen dat de mensen hun geld in hun portemonnee houden. Wat heeft dan die kiezer die zijn stem op de PVV gaat uitbrengen, wat heeft hij daar dan aan? Nou voorzitter, volgens mij staat de PVV niet op vier zetels in de peilingen op dit moment. zin is wat nieuws. Ja, nou, dan ga je even op de gang staan, dan, dan maak ik mijn verhaal. U, u loopt hier meestal weg, dat doe ik niet. Ondertussen gaan we de gevolgen van de crisis steeds meer voelen. Zo is de werkloosheid opgelopen tot bijna 500.000 mensen. En degene die zoekt, zoekt ook al een tijdje. Ja, ze willen eigenlijk iemand onder de 25 met een hbo-opleiding... die heel gemotiveerd is, stressbestendig, flexibel voor een laag salaris. En uh, liefst ook in het weekend als het nodig is. En vooral voor jongeren is het moeilijk om een baan te vinden. Er zijn heel veel jongeren meer bijgekomen op de arbeidsmarkt... en ja, die slagen er toch niet goed in om een baan te vinden. Het tentenkamp van asielzoekers in Ter Apel had niet ontruimd hoeven worden. Zo heeft de bestuursrechter in kort geding bepaald. De gemeente Vlachtwedde besloot het kamp van de uitgeprocedeerden te ontruimen... omdat de situatie er onveilig zou zijn. Onzin, vindt de advocaat van de asielzoekers. Gaat u eens naar de naar Pinkpop komend weekend... en dan treft u veel ernstiger en veel brandgevaarlijker situatie aan... dan dat hier van sprake is... Maar er is volgens de advocaat een nog veel belangrijker reden... waarom het tentenkamp niet had mogen worden ontruimd. We hebben in Nederland het recht op betoging. Uh, dat is een groot recht. En daar moet niet zomaar mee gesold worden. Het is, in Nederland, het is Nederland de afgelopen zeven jaar niet gelukt... om de finale van het Songfestival te bereiken. En ook de komende zaterdag zal Nederland schitteren door afwezigheid. Johan Franka wist met haar nummer You and Me... de vakjury en het publiek niet te overtuigen. En misschien ook wel een klein beetje terecht. Joan was blijkbaar zenuwachtig en zong niet helemaal zuiver. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. En we praten even met onze correspondent Arjan van der Horst in Londen. Goedenavond, Arjan.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 Kwam uiteindelijk om het leven. Nou, de schoten waren afkomstig uit het ambassadegevouw. Zoveel staat wel vast. Mm -hmm. Er volgde toen een omsingeling van elf dagen. Er kwam toen een einde aan. Toen door het vo voltallige ambassadepersoneel ja, dat werd weggestuurd. Diplomatieke relaties werden verbroken. En die pas eigenlijk na 30 jaar weer uit die ijskast kwamen. Maar tot vervolging, ja, daar is het nooit uh, gekomen. Nee, nou heeft Cameron vandaag dus gezegd dat er binnenkort een politieteam naar Libië gaat. om die moord verder te onderzoeken. Waarom nu? Wat hopen de Britten na bijna 30 jaar nog te kunnen vinden daar?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 Ja, dat is een hele belangrijke vraag. Want dat werd wel meteen ook gevraagd aan de nieuwe Libische regering. Waarvan de premier uh, vandaag op bezoek was in Londen. Uh, de Schotse regering heeft al meerdere malen gevraagd om een politieteam te sturen naar Libië. Om ook hier de zaak uit te zoeken. De Libische machthebbers staan er op zich wel welwillend tegenover. Hebben nog geen toestemming gegeven. En de premier zei vandaag dat hij meer informatie hebben. Meer details. Wat de Schotten eigenlijk precies willen onderzoeken. Oké, okay, dankjewel Arjen van der Horst. Morgen nieuw nieuws in de krant, gelezen door Marielle Hagerman. Het Nederlands Dagblad betwijfelt of Mark Rutte wel de premierbonus gaat binnenhalen... en nog een termijn aanvoerde van een kabinet zal zijn. Anderhalf jaar geleden was de VVD in alle staten van vreugde... omdat de partij voor het eerst in haar bestaan de premier leverde. Vandaag kreeg Rutte volgens het ND de volle laag. De krant houdt er rekening mee dat de VVD gaat proberen de schuld van de mislukking af te schuiven op andere partijen, zoals de PVV, of op externe omstandigheden, zoals de schuldencrisis. Maar het Nederlands Dagblad verwacht niet dat andere partijen de liberalen daarmee laten wegkomen. De Telegraaf is vol lof over het plan van de onderwijsbond CNV om het zit te blijven af te schaffen. Eindelijk vanuit het onderwijs geen klaagverhaal, maar een innovatie die ook nog eens 350 miljoen euro per jaar bespaart. Zo schrijft de krant in het hoofdredactioneel commentaar. De Telegraaf meent dat er ook nog andere voordelen zijn. Een maand extra les in de zomervakantie zal leerlingen motiveren om extra hun best te doen. Ook zal onderwijs op maat het beste uit de leerling halen. De krant spoort minister Van valt aan om heel snel te beginnen dit plan in de praktijk uit te voeren.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 Hoe meer aandoeningen, hoe slechter de informatieuitwisselingen, zeggen de organisaties in spits. Zij roepen op tot een centraal dossier waar ook de patiënt bij kan. De staking van schoonmakers begin dit jaar heeft de FNV-bonden 10 miljoen euro gekost, valt te lezen in de Volkskrant. Een groep van 3000 schoonmakers heeft 106 dagen gestaakt voor een betere CAO. Volgens de krant werd de uitkomst van de staking als een overwinning gevierd, maar haalden de schoonmakers hun belangrijkste eis niet binnen, namelijk dat ze doorbetaald willen worden bij ziekte. Toch vindt de vakbond het bedrag van 10 miljoen euro niet te veel. Een woordvoerder zegt dat de bond ook de manier van aanbesteden in de schoonmaakbranche heeft willen doorbreken. Bovendien hebben de acties veel aandacht gekregen in de media en adverteren was duurder geweest. Al dus de FNV in de Volkskrant. Trouw heeft samen met de wereldomroep een gesprek gehad... met de Boliviaanse president Evo Morales. De president vindt het een goede stap dat landen als Nederland... de ontwikkelingshulp staken. Pas dan wordt Bolivia economisch bevrijd, zegt Morales. Nederland is bezig om afscheid te nemen van Bolivia. Ook de ambassade in La Paz gaat dicht. Volgens president Morales betekent het... dat het tijdperk van de internationale solidariteit voorbij is. In Trouw zegt hij daarover... Sommige landen hebben tegen mij gezegd... Evo, we hebben je tot hier geholpen, maar nu willen we andere landen helpen. Jullie zijn er niet meer zo slecht aan toe als eerst. En ze hebben gelijk. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. No, I'm still standing You just fade Elton John met I'm Still Standing. Niet helemaal waar, want hij lag de afgelopen dagen... namelijk in het ziekenhuis in Los Angeles... met een infectie aan de luchtwegen. Maar hij is weer losgelaten. Alleen mag hij de komende weken niet optreden. Het was de dag van verantwoording in Den Haag, het verantwoordingsdebat. Normaal gesproken gaat dat over wat de regering de afgelopen, het afgelopen jaar met ons geld heeft gedaan. Maar vandaag werd het, zoals verwacht, het eerste verkiezingsdebat in de aanloop naar 12 september. Een soort glazen bol dus voor de komende campagne. Wie kiest welk thema, wie gaat er op wie inhakken? en welke zelfgebreide one-liners gaan we nog maanden horen? In Den Haag zit onze verslaggever Joost Vullings. Goedenavond, Joost. Ja, hallo, Chris. Juist, jij hebt geluisterd met dat soort vragen in je achterhoofd... Natuurlijk vandaag. Heb je er wat van opgestoken? Ja, zeker. Om een eerste voorbeeld te geven. Het zal je niet ontgaan zijn dat Geert Wilders de EU en de euro... tot inzet van de verkiezingen maakt. Je hoort er wel eens wat over. Ja, dat bleek vandaag weer meer dan eens. Maar in die hele ruime spreektijd die hij vandaag had ging het helemaal niet over de islam. Ik kan het misschien net even gemist hebben... maar volgens mij heeft hij er geen enkele opmerking over gemaakt. En dat is toch wel zeer opmerkelijk. Ja. Kijk, partijen wisselen natuurlijk wel eens eens van speerpunt. Kijk, D66 was ooit de partij van de democratische vernieuwing. De kroonjuwelen. Ja, de kroonjuwelen. Toen was onderwijs het speerpunt bij D66... en nu al een aantal jaren de economische hervormingen. Maar dat Wilders vandaag de islam helemaal niet meer noemt... dat zegt toch wel wat. Het houdt in dat hij denkt dat dat thema electoraal... over het hoogtepunt heen is. Is en wellicht helemaal uitgewerkt is. Maar ja. En uh, nou, even, even bij Wilders blijven. Um, de vorige keer, vlak nadat het Katshuisoverleg uh, het mislukt was... het kabinet gevallen, was er ook een debat... En toen was Wilders er ook en de anderen deden net alsof hij er niet was. Was dat nu weer zo? Nee, dat was inderdaad wel een heel groot verschil. Want uh, toen Wilders aan het woord was, waren er veel interrupties. Uh, want men wilde graag dat Wilders verantwoording uh, aflegde... over zijn ruim, ruim jaar anderhal, of zijn ruim anderhalf jaar aanwezigheid in het centrum van de macht. En vooral Alexander Pechtold van D66 richtte zijn pijlen op Wilders. Zenden kan wel, maar gewoon een debatje. Gewoon aan die premier vragen waarom die politieagenten niet gekomen zijn. Waarom het in die zorg niet gegaan is zoals u dat wilde. Waarom die migranten niet met 50%, 50 zijn gezakt. Weglopen. Dat kan. Ook. En een beetje zenden. Ja, voorzitter. Ik ga over mijn eigen tekst en uh, Europa wordt het thema van deze verkiezingen. De euro wordt het thema van deze verkiezingen. Onze soevereiniteit wordt het thema van deze verkiezingen. En of de pecht dat dan nou leuk vindt of niet, daar heb ik het over. En daar gaan we campagne op voeren. Nou, ik denk dat Alexander Pechtold het heel erg leuk vindt... als Wilders de EU tot, uh, en de euro tot thema maakt. Want ja, Wilders is de meest anti europese partij met mm -hmm. T66. Wellicht de meest pro europese Dus daar heeft hij alleen maar belang bij. En wat ook heel interessant was in dit thema... je hoorde Alexander Pechtold tegen Wilders zeggen... Uh, u bent een wegloper. En ja. dat gebruikte hij heel vaak vandaag, uh, Pechtold. Dus uh, hij wilde dus Wilders als wegloper vremen... zoals dat tegenwoordig heet. Dus hij wil het woord wegloper koppelen aan Wilders. Nou ja, Wilders zelf uh, lijkt uh, Rutte te hebben gekozen... als zijn favoriete vijand. En dat was ook wel weer opmerkelijk, want zijn geliefde mikpunt... de Partij van de Arbeid, daar had hij geen sneren voor vandaag. Nee. dat was in het verleden wel eens anders met Cohen, bijvoorbeeld. De, het, het, het verandert iedere dag in Den Haag op het ogenblik... wat coalities en vijanden betreft. Wie wordt, uh, wie wordt de grootste vijand van... Uh, de, de zittende grootste regeringspartij van dit moment van de VVD? Nou, dat is echt wel een hele interessante politieke vraag. Want uh, bij de vorige campagne was dat de Partij van de Arbeid van Cohen. Uh -huh. Nou, de Partij van de Arbeid koos ook de VVD uit. Zitten niet in elkaars electorale vaarwater. En ja, dat is een, een oude truc. Dan probeer je het gevoel van een premierrace op te roepen. Nou ja, en zo hoopt de VVD de rechtervleugel uh, leeg te eten, electoraal. En de Partij van de Arbeid de linkervleugel. Ja. Lukte niet helemaal in die verkiezingen. Werden we alles bij, weliswaar 1-2, maar ja, met historisch lage scores. Maar goed, eh, hoe dan ook, de keuze is nu voor de VVD Roemer... of wordt het toch weer Samson? De bat gaf nog niet helemaal een uitsluitsel... maar mijn gevoel neigt nu naar Roemer. En waarom Roemer dan? Nou, kijk, Hij is uh, eigenlijk al, al twee jaar lang uh, uh, groter in de peilingen... dus het is sowieso geloofwaardiger om met hem uh, die race aan te gaan. Maar er zit ook wel een, een diepere politieke gedachte achter... Uh, vanuit het vermoeden dat de VVD voor Roemer gaat kiezen. Want als je zo'n tweestrijd aangaat, dan loop je natuurlijk het risico... dat uh, als VVD dat Roemer de grootste wordt. Krijgt hij de leiding in de formatie... dan gaat hij natuurlijk een kabinet over links proberen. Ja. Links heeft geen meerderheid na de verkiezingen, dat, dat kan je wel uh, concluderen. Dan uh, mislukt zijn poging en dan komt wellicht de tweede partij uh, aan bod in de formatie. En dat is dan de VVD. En dan kunnen ze wellicht toch nog gewoon een, een tweede kabinet Rutte vormen. Kijk, en als je Samson als vijand kiest... en die wordt uh, per ongeluk de grootste, wat niet de bedoeling is... Uh, gaat hij het ook over links proberen, mislukt. Ja, en dan komt de roep om een middenkabinet. Ja, en dan moet je als Rutte aanschuiven onder uh, premier Samson. Nou, en dat is natuurlijk een nachtmerrie voor de ja, VVD. Ja, maar, maar uh, Pechtold neemt, gaat dus op Wilders mee. Uh, Wilders gaat op de, de VVD mikken. De VVD gaat op Roemer mikken. Is dat niet een beetje zielig voor uh, Samson en uh, meneer Buma van het CDA... dat niemand zich met ze bezig gaat houden? Ja, dat is natuurlijk de, de grootste, ja, uh, het, het ergste wat je kan overkomen... is dat ja. je er niet toe doet in een campagne. Verwaarloosbare uh, ja, aanwezigheid. Dat had Balken de vorige keer, die ging toen heel krampachtig... weet je, de hypotheekrente aftrek tot breekpunt benoemen. Dat was alleen maar om weer aandacht te krijgen. Maar in ieder geval, je hoorde vandaag wel dat Samson... wel weer hoopt en gokt op een race met Rutte. Twee jaar waarin Nederland...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 Ja, snijden om te nou, leiden. Onthoud het goed. Dat heb je ze al, hè? Da de dat is zo wel, online. mijn ja, <laughs> ja, Die gaan we tot heel vaak horen tot 12 <laughs> september. Dan kan je hem niet meer horen. Maar goed, het is voor, voor, voor Sibrand van Haarsma Buma van eh, het CDA... en voor Diederik Samsom van de Partij van de Arbeid wel lastig. Ik bedoel, ja. jarenlang gingen campagnes tussen die twee partijen. En als ze pech hebben en wij als media trappen... Ik maar zeggen, in, in, in het premiersrace tussen VVD en SP... ja, dan worden het figuranten en dat zal, uh, zullen ze niet leuk vinden. Nee. Goed. Uh, dat was dus de aftrap vandaag, zou je kunnen zeggen. Wanneer is het volgende verkiezendebat? Uh, nou, morgen uh, uh, komt de Vijf-Partijen-coalitie uh, uh, met de begroting voor 2013. Wat staat er nou allemaal precies in? Daar wordt volgende week over gedebatteerd. Nou, komen de fractievoorzitters weer van stal? Dus dat wordt dan ronde twee. We horen je weer. Dankjewel, Joost. Oh,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 once again Smile again Smile again One day I hope to make you smile Zo, on again, I lift my head, many times I've been told, all this talk will make you so go, so I go. Michael Kivanuka met Home Again, een nieuw Brits soul-talent. En inmiddels al zo groot dat hij op zondag 1 juli... in Werchter mag optreden op het uh, festival daar. Maar er zijn geen kaartjes meer voor, dus doet u geen moeite. Morgen, precies 33 jaar geleden, verdween in New York... een jongetje van zes, op klaarlichte dag. Ethan Peets heette hij, en hij groeide uit tot een symbool. Hij was het eerste vermiste kind dat in Amerika op een melkpak werd afgebeeld. En uitgerekend vandaag is er nieuws in die zaak. We horen burgemeester Bloomberg van New York. We have a suspect in custody who has made a statement to the NYPD implicating himself in the disappearance of Eitan page 33 years ago. Uh, if you remember 33 years ago, this was a tragedy that broke the hearts of millions of people, especially parents across this nation. Ja, 33 uh, jaar na dato is er dus iemand verdacht... en vastgezet voor die verdwijning van Ethan Peets. In Studio New York zit correspondent Michiel Vos... en aan de telefoon hebben we Carlos Schippers... van het landelijk bureau Vermiste Kinderen van de KLPD. Goedenavond allebei. Goedenavond. Ja, Michiel, uh, vertel heel even nog... wat gebeurde er op die dag uh, 33 jaar geleden, 25 mei 1979... Dat jongetje Ethan werd voor het eerst door zijn ouders toegestaan om zelf het huis uit te lopen, De deur achter zich dicht te doen. Om acht uur s ochtends op weg twee blokken verder naar de bus, de schoolbus die hem naar school zou brengen. Mm -hmm. Hij heeft die bus nooit gehaald. Hij is nooit naar school gegaan. En aan het eind van de middag kwam de buurvrouw van de moeder aan en zei: Wat is er met. Waar is, waar is Ethan? En toen bleek dat Ethan niet op school was geweest en inmiddels dat zijn de theorieën, dat is nu ook de theorie van vandaag... dat Ethan met snoep is weggelokt... door iemand die hem vervolgens heeft gewurgd... in stukken heeft gesneden... in een doos of in een plastic zak heeft gedaan... en die zak vervolgens ergens in Manhattan heeft neergelegd... op een locatie, zoals deze man heeft gezegd... deze Pedro Hernandez, de laatste verdachte in deze zaak... Mm -hmm. en vervolgens later kwam kijken waar die zak was gebleven... en die zak bleek toen te zijn verdwenen. Er is geen lijk, er is geen spoor, er is helemaal niks gevonden. En die nee. mensen zijn dus eindeloos natuurlijk gaan zoeken... 33 jaar lang... Je noemt ik noemde zelf al het melk. Pak, zeg maar, waar die jongen uiteindelijk zijn beeld in is, op kwam staan. Zijn vader is fotograaf, professioneel fotograaf. Die had veel foto's. En die ging enorm aan de slag met foto's in de buurt. Het gebeurde mm -hmm. in Soho. Dan moet je bedenken, dat is nu een hele hippe, chique buurt. Maar ja. dat was het in 1979 nog niet. Maar goed, die mensen gingen enorm... die zijn enorm aan de weg gaan timmeren... en hebben zeg maar, een heel land, min of meer... niet alleen New York en de staat New York... maar ook een heel land, min of meer, op de been gebracht. Ja, hoe kwam dat deze dat man. deze zaak nou net zo groot is geworden? Want het is een zaak die Amerika al 30 jaar houden. Ja, hij was wat dat betreft, dat is een beetje cru gezegd, hij was de perfecte vermissing. Hij was blond, hij zag er goed uit. Hij, euh, zeg maar, Het was de perfecte smile die hij had op de foto's. Het gebeurde in New York natuurlijk. Hè? Laten we niet vergeten wat Max Westerman mij ooit vertelde. Als het sneeuwt in New York, dan is dat wereldnieuws. Dit gebeurde in Manhattan in New York. En daarvoor was het eigenlijk nog nooit echt voorgekomen dat op klaarlichte dag zo'n jong jongetje in één in keer verdween, zonder ook maar een spoor. En mm. later is mij verteld door een oudere moeder... die dat toen heeft meegemaakt, die zei dat was het moment was het moment dat wij allemaal helicopter parents werden. Allemaal van die ouders die veel te snel ingrijpen... toekijken, in de gaten houden... en hun kinderen niet zomaar meer zeg maar, Central Park laten inlopen... op zoek naar speelgenootjes. Uh, ja, die die bovenop hun kinderen gingen zitten. Ja, ja en ja. deze zaak werd zo'n beetje het begin van een nationale beweging... zonder overdrijving, hmm. waarin veel meer werd gelet op vermiste kinderen... lijsten werden aangelegd en veel meer aandacht kwam voor... hoe kunnen we die kinderen terugvinden, et cetera, et cetera. En dit, ja. dat, dat is deze. Jongen het begin. Van. En hij, werd, hij, hij was ook de eerste, ik noemde dat net al, die op een melkpak verscheen. He? Ja, hij werd inderdaad op een melkpak gezet, zeg maar met de foto en dan daaronder uh, uh, Have you seen me of I am missing of uh, uh, Please call en dan met allerlei foto's. Er werden ook foto's van hem geplakt in, dat zie je nu ook allemaal weer in de kranten verschijnen en op televisie hier. Hè, hoe dat dat er toen toen uitzag in het wat meer zwart-witte New York, zeg maar. Uh, deze jongen werd echt een bekende Amerikaan. Je hoeft in New York niemand aan te spreken. Iedereen weet het meteen. Deze zaak is algemeen bekend. Ook omdat, wat jij ook al eerder zei... Hij, dit is niet de eerste verdachte die is opgepakt. Er zijn mm -hmm. wel meer mensen geweest ja. die hebben geclaimd... ik heb het gedaan, al dan niet zittend in de gevangenis, et cetera. Dus het was een, inderdaad een 33 jaar lang durend drama. Ja, ja. Carlos Schippers... Um... U hebt het verhaal, neem ik aan, gevolgd vandaag. Er meldt zich opeens een, een man die zegt, ik heb dat gedaan. Ik werkte toen in een kruidenierzaak daar in de buurt. Ik heb het jongetje meegenomen, ik heb hem gewurgd en in een, in een, in een doos gestopt. Wat, wat vond u van het verhaal? Nou, inhoudelijk kan ik daar niet heel veel van vinden... omdat ik uiteraard de details die de politie in New York hopelijk wel heeft, niet ken. Nee, in maar... algemene zin is daar wel over te zeggen... dat ze erop gebrand zullen zijn als politie... om van deze man details te horen die hij alleen kan weten... over wat er 33 jaar geleden is gebeurd. Want dat is de enige manier om vast te stellen... dat hij ook daadwerkelijk de dader is. Ja, er hangt ook meteen al wat sepsis omheen, hè? Van zo'n man die zichzelf meldt. En deze zaak die al 33 jaar ook iedere keer... net op dit moment in het nieuws komt... omdat de dag van het vermiste kind ook aan die datum is, is opgehangen... Dat, dat levert kennelijk ook vaak rare meldingen op. Moeten we daar extra voorzichtig over zijn, inderdaad? Nou ja, we kennen als, als politie het fenomeen, eh, meer in het algemeen gesproken ook, dat soms mensen zich melden en zeggen de data te zijn van een feit dat gepleegd is, of soms zelfs van een feit waarvan we niet eens weten dat het gepleegd is, en dat blijkt dan ook niet zo te zijn. Mm. Die mensen hebben een bepaalde behoefte om op die manier in de aandacht te treden en zullen dan dat soort uh, dingen verzinnen. Of dat hier het geval is, nogmaals, daar is onmogelijk op dit moment iets over te zeggen. Nee. Maar het zou in elk geval niet onmogelijk zijn dat iets dergelijks hier ook aan de hand is. Ja. Het, het is uw, uw specialiteit, dus vermiste kinderen. Um, Michiel zei er net al wat over, en waarom denkt u dat nou net deze Ethan Page zo'n symbolisch jongetje is geworden? Ja, er is een, een brede discussie over aan de gang al jaren waarom de vermissing of verdwijning of ontvoering van sommige kinderen in de media heel veel meer aandacht krijgen op de een of andere manier dan anderen. En dan worden er vaak voorbeelden gebruikt van blonde meisjes met blauwe ogen die krijgen wel aandacht en als er een arm negen meisje is verdwenen dan hoor je daar niemand over. Dat zijn discussies die in de VS ook al jaren gevoerd worden. Um, Ethan heeft in die zin de tijd mee gehad Dat Zijn ouders hebben er een belangrijk aandeel in gehad, denk ik, dat die aandacht is ontstaan. Mm -hmm. Dat zie je ook bij andere zaken. Neem Madeleine McCann in, uh, in Portugal van de recentere datum. Ja, het Britse meisje, ja. ja en, en daarbij was, en het, het klinkt misschien raar, maar in die tijd, de tijd was er ook rijp voor. In 1984 is in Amerika ook het Nationale Centrum voor Vermiste Kinderen opgericht. Mm -hmm. En dat was ook allemaal naar aanleiding van zaken zoals Ethan. Op een gegeven moment is er gewoon een behoefte. Vanuit de burgerij, vanuit het publiek en ook vanuit de overheid om iets te doen. En dat Amerikaanse centrum is, is een ja. centrum waar wij als Nederlandse politie overigens ook al jarenlang intensief mee samenwerken. Ja. Zijn er in Nederland veel vergelijkbare zaken? Nee, er zijn uh, absoluut niet veel vergelijkbare zaken. Maar helaas hebben we één keer in dezelfde zoveel tijd wel een zaak die met dit geval ernstig overeenkomsten vertampt. Zoals? Ja, er zijn een aantal namen uit het verleden die we, die we kunnen noemen. Uit het verdere verleden, Cheryl Morium maar uit het meer recente verleden... is Millie Boele een naam die onmiddellijk naar boven komt. Mm -hmm. Dat meisje was weliswaar wat ouder, maar is toch op een gegeven moment verdwenen... en blijkt aan het slachtoffer te zijn van een ernstig misdrijf. Ja. Morgen is uh, dus de internationale dag van het vermiste kind... door Ronald Reagan ooit ingesteld op, op die dag van, van de vermissing van en Page. Um, wat gebeurt er morgen? Wij hebben als, als KPD inmiddels de traditie dat we een school in het land vragen om voor ons gastheer te spelen. In dit geval is dat morgen in Zoetermeer. Daar worden samen met de kinderen van de school ballonnen opgelaten met erop de gezichten van kinderen die op een aantal plaatsen in de wereld van ook deelnemende landen vermist worden. Uiteraard om op die manier aandacht te vragen voor het gegeven dat er nog steeds kinderen zijn die langdurig vermist zijn en ook uiteraard vreselijk gemist worden door hun ouders. Ja. Daarnaast hebben we ook, want daar ging het er net over, over die regels. Hè? Wat doe je nou om je kinderen te beschermen? Nou, we moeten natuurlijk voorkomen dat, dat er helemaal niets meer mogelijk is. Aan de andere kant wil je ja, toch een zekere mate nee. van veiligheid inbouwen. Mm -hmm. Hebben we een aantal regels opgesteld, ook in internationaal verband samen met andere landen. En die... Publiceren we. Die staan over, op dit moment al op onze website. In de hoop dat ouders daar met kinderen aandacht aan besteden. Ja, er hoort, er hoort een filmpje bij die campagne. Laten we daar even een klein stukje van laten horen. En niet instappen, maar dan zou ik toch wel heel erg schrikken. Als iemand me vastpakt, trap ik hem gewoon in ze vallen. Dan ga ik heel hard stampen en uh, loopt hij vanzelf wel weg. Je kunt gewoon fijn om steeds contact te houden, zodat ze weten dat er, uh, ja, dat er niks mis aan de hand is. Ja, Michiel, wat gebeurt er morgen? Gebeurt dit soort dingen ook in Amerika? Ja, soortgelijke dingen, inderdaad. Uh, bijvoorbeeld in meerdere staten zijn de, de attorney-generals, zeg maar, de, de officieren van justitie van die staat gaan dan naar scholen toe en houden dergelijke voordrachten met, hè, met preventieve maatregelen, et cetera. En hmm. natuurlijk. Inderdaad, waar we ook al net aan refereerden... die Pedro Hernandez die zegt dat hij het heeft gedaan... komt op een heel goed moment, tussen aanleidingstekens. Omdat ja. het inderdaad 33 jaar geleden is. Omdat deze man nu juist weer... morgen zul je dat zien in alle pers in New York... aandacht geeft aan niet alleen deze zaak... maar natuurlijk ook aan hoeveel we aandacht we besteden aan dit soort zaken. Hè? Met een veel meer visuele media die alles persoonlijk wil maken. En dan kan weer een keer worden gewezen op... ook in New York, ook in... In Soho kan dit soort dingen gebeuren en dat ja. blijkt maar weer eens. Het lijkt wel alsof dat, dat soort zaken zelf de beste afschrikking zijn voor mensen om, iets, om, om, om dingen goed te doen. Goed. We gaan kijken wat er verder voor nieuws uitkomt morgen daar in New York. Hartelijk dank Michiel Vos en Carlos Schippers. Geen dank. Langs de over alles wat verbijgen, over wat er komt giet. Ik sta na te lusten, zonder weemoed, zonder spiet. Want wat best is, dat is best, wat er komt, dat weet ik niet. Alles kan, ja, alles kan, ja, alles kan. Of het ook gebeuren giet dat licht. Tuurlijk kun je ernaar zitten, en is het je dagen niet. Maar wat best is, dat is best. En wat er komt Hör het aansloon van de snaden met wat hamertjes van vilt. Worden lange nachten bovenwarkelijkheid tilt. Een vogel met een hoed op die zichzelf op iets verstiert. Zingt wat west is, dat is west. En wat er komt, dat weet ie niet. Alles kan ja, alles kan ja. Daniel Loos was dat. Alles kan, ja. En dat is een nieuwe single van een uh, mooie cd. Gunder van Daniel Loos. Dus... Koen Stork werd vooral bekend door zijn ooggetuigenverslagen van de val van Ceausescu. Hij was toen ambassadeur in Roemenië en geen journalist belde hem ooit te vergeefs. Wat zijn baas, de minister, toen Hans van Broek niet altijd even prettig vond. En ook op andere plaatsen, Cuba, Zuid-Afrika, Argentinië, gaf de diplomaat Stork een eigenzinnige invulling aan zijn werk voor hare majesteitsregering. De rode ambassadeur heet zijn biografie en die verschijnt morgen. Goedenavond, minister Stork. Dat is niet een kwalificatie die u zichzelf hebt gegeven, de rode ambassadeur. Waar komt die vandaan? Nee. Um, een paar Amerikanen op, uh, op Cuba die noemden mij zo schetsen, wijs, moet ik wel nog bijzetten. Maar... <laughs> Wat klopt het niet? <laughs> nou ja. Eh, rood? Ja, je was... Ik ben, ik ben in Zuid-Afrika lid geworden van de Partij van de Arbeid in Nederland. Mm. En dat was behoorlijk, een behoorlijke stap voor een diplomaat om dat te doen. Behoorlijk ja. links. Ja. En sindsdien hebben mij mensen... Ja, nu een rood gevonden. Maar ik ben nooit rooier geweest dan de Partij van de Arbeid. Nee. Um... Laten we even proberen te, te, te kijken hoe dat komt, dat u uh, toch de rode ambassadeur werd genoemd. Uh, met name dat u, dat u uh, politiek zo betrokken was bij de landen waar u was, mensenrechten. Um, u vertelt in het boek veel over, over uw jeugd, maar dat was een apolitiek ondernemersgezin. Dus waar kwam dat vandaan, die betrokkenheid? Um, oorlog voor een groot deel. Uh, oud genoeg om dat toch. Uh, hoewel ik in een buurt woonde in het gooi, waar je niet zo erg veel van vandoor nog merkte. Ik bedoel, een heel wat anders natuurlijk dan Amsterdam met de jodenvervolging en zo. Uh, bij ons in de buurt zaten heel weinig Joden. Ik ken hem ook weinig van school dat het daar opeens ligt, dus hoewel ik. Wel weet dat Juffrouw Cohen, die Frans gaf, opeens niet meer kwam. Hm. Maar goed beseffen wat, wat, wat dat betekende, deed ik eigenlijk niet. Hm. Maar in ieder geval, oorlog dus. En een enkel ook contact van mijn ouders, Esmee van Egen vooral, die komt ook in dat boek voor. Verzetsvrouw, ja. grote bewondering voor, ja waar Theo Louvain, die nog een opa over heeft geschreven. Libretto van Jan Blokker, ja, ik kan me herinneren. Ja, ja, ja. ja. Hmm. Um, maar dat soort dingen, en, dat, en door mijn lectuur misschien... maar ik, ja. heb, ik heb de oorlog in ieder geval heel... Nauwkeurig gevolgd, omdat mijn vader op zondagmorgen 3 september 1939, uh, even voordat Chamberlain uh, zijn de, de oorlog zou afkondigen met Duitsland, omdat uh, Hitler zich niet terugtrok uit Polen, waar hij sinds twee dagen aan het invallen was. Um, en toen zei mijn vader: Je moet, als je nou iets interessants wil doen, kon je, dan moet je de berichtjes over deze oorlog. Uitknippen en in een album doen. Nou, dat heb ik begin twee keer te zeggen, <laughs> want ik had al verschillende verzamelingen. Van natuurberichten en de Olympische Spelen van 36 en zulke soort dingen. Vliegtuigalbums, de Melbourne Race, mm -hmm. toen ik uh, zes jaar oud was. Ja. Um, en de, die oorlogverzameling is 23 albums, werkelijk grote ja. albums vol. Dus, dus, dus dat, dat heeft u heel bewust gevolgd. Heeft ja. het ook, uh, is het ook een gevolg geweest van uw diplomatieke werk? U vertelt in het begin van het boek bijvoorbeeld over Zuid-Afrika, waar u het Rivonia-proces bijwoonde. proces waar Mandela tot levenslang veroordeeld werd, samen met de rest van het, het ANC-top. Um, dat, dat soort ervaringen, werd u eigenlijk steeds meer politiek geïnteresseerd en meer betrokken bij mensenrechten... door dat soort ervaringen? Ja, tenminste, ja, uh, wanneer ik tenminste in landen zat... waar ja, je daarvan iets merkte, mm. zoals Zuid-Afrika... Die eerste post, Baghdad, heb ik het helemaal niet over. Omdat ik daar ja, eigenlijk zo plomp verloren was geplaatst. Mm. Ook zonder enige voorbereiding, zonder een woord Arabisch. Dan twee jaar lang zat. Dat is echt een beetje verloren tijd eigenlijk. Maar uh, Argentinië daarentegen weer... Dat is wat uh, u begin de jaren zeventig. Uh, ja, dat, daar, daar komt het ook al had ik een baan daar die eigenlijk helemaal geen aanleiding gaf... om nou veel mee te merken van wat er gebeurde. Maar toch een paar vrienden, uh, die ik, die ik, waarvan ik wist dat ze gevaar liepen... die zijn inderdaad uh, verdwenen op een gegeven moment. Ik... Dus u, u, u haalt zelfs een ja. heel pijnlijk... Uh, pijnlijke herinneringen, twee journalisten... waarvan er één op een gegeven moment op een dag bij de ambassade komt... en aan u vraagt, ja. kan ik via de ambassade makkelijk asiel krijgen? En u ja. zegt, nee, nee, dat is heel moeilijk. En hij vertrekt en twee ja. dagen later worden ze gearresteerd... en u ja. hebt ze nooit meer gezien. Ja, ja dat, dat gaat je niet in je gouden kleren zitten. En dat heb ik dus op een paar posten meegemaakt... Uh, enfin, uh, Roemenië als laatste post. Ja. Heel duidelijk meer. Daar was, daar was het zo duidelijk. Ik kwam uit Cuba, dat wij, daar een hoop mensen hebben daar gevonden dat ik te, te aardig was, te zacht was over Castro, te weinig kritisch over Castro. Maar het was ook, het was ook moeilijk eigenlijk. De, ik bedoel, je zag aan de ene kant en je merkte uh, heel duidelijk aan bezoek, bezoekenden. Andere Latijns-Amerikanen, dat Cuba iets heel bijzonders was. Dat daar iets heel bijzonders was gebeurd met die revolutie van eh, 59 was het, geloof ik. Hè? Op gebied um, van onderwijs, gezondheidszorg. Ja, ja. ja. en een dak boven je hoofd ja. en genoeg te eten en zo. Um, maar uh, de dissidenten, die waren, wat een heel groot aantal mensen waren, de hele Cubaanse bovenlaag. Die was al vertrokken, heel snel. Mm. Of binnen één of twee jaar. En het is... Ja, ja ik, ik heb altijd meteen contact gezocht met vooral de, de culturele eh, bovenlaag, zou ik maar zeggen. Yeah. Door naar alle tentoonstellingen en dergelijke toe te gaan. En dan... Dat breidt zich dan heel snel uit, je kring en vriendenkring. En ja, dat zijn mensen die toch de keus hebben gemaakt... om te blijven en eraan mee te werken. Ja. Ook al zien ze er bezwaren ervan. Natuurlijk zijn er ook heel veel mensen bij geweest, bij die categorie... die naderhand de hebben gezegd, ja, nu wordt het me zolangspunt te gurtig, en ja. ga ik toch weg. U zegt iets moois over waarom u uh, altijd zo uh, met de cultuur bezig was... kunstenaars uitnodigde bij u thuis op de ambassade... U zegt echte cultuur vertegenwoordigt nooit de macht, maar de mensheid. Wat bedoelt u daar precies mee? Mm. Ja, het is, misschien is dat wel iets wat vooral Henk Steenhuis heeft. Ja, die die heeft het ook geschreven, ja, dus na aanleiding heeft, van uw heeft, teksten. Ik ken deze, deze gedachte, daar ga ik niet speciaal oh, nu van. Nou, dan laten we maar, hem gewoon ja. zitten. Dan laten we ja. hem gewoon zitten. Maar hij staat in het boek en hij wordt uit ja. uw mond opgetekend. Maar goed. Um, de, de, dat, dat u zich zo betrokken voelde bij kunstenaars en uw huis openstelde... en um, uh, met name in, in Roemenië later, waar u eind jaren tachtig kwam... en de revolutie daar meemaakte, ook zo, zo uh, ruimhartig was uh, naar journalisten. Er klopte nooit iemand vergeefs bij u aan. Ik, ik weet dat nog uit mijn eigen herinnering toen. Mm -hmm. um, dat heeft u niet altijd populair gemaakt bij de bazen in Den Haag, is het niet? Nee, want daar gaat men er toch in het algemeen... of ging men er in, in het algemeen van uit... dat je met journalisten ontzettend op moet passen. Want ze, ze beduvelen je waar je bij staat... Eh, volgens de, de geldende mening van toen. Ja. Um, en als het dus over een enigszins gevoelig onderwerp gaat... of belangrijk onderwerp gaat... moet je eerst checken met Den Haag wat je kan zeggen. Nou, ik vind dat eerlijk gezegd als algemene regel... Onzinnig. Want dat maakt je ook voorkomen oninteressant voor, voor journalisten. We doen voor een groot deel hetzelfde werk, slot, ja. journalisten en diplomaten. Je probeert uit te vinden wat er gebeurt en wat, waar het om draait in een land. Dus dat je, dat je ervaringen uitwisselt, nogal logisch, lijkt me. Ja. En je moet toch ook wel helemaal zorgen zijn als je niet beseft dat je over sommige dingen lopende onderhandelingen of iets dergelijks... Dat je, dat je daar voorzichtig mee moet zijn. Dat, dat... Maar u, u, u noemt uh, in uw nawoord van het boek... Ja. het, het uh, departement buitenlandse zaken... het meest reactionaire ministerie en dan de buitenlandse dienst... waar u dus deel van uitmaakte, daar nog de overtreffende trap van. Ja. Uh, in, in uw tijd. Ja. Is dat nog zo? Ja. Nou, ik denk dat dat wel wat beter is geworden. Want enfin, ik heb ook op persoonlijk gebied, toen ik uit mijn eerste huwelijk stapte. en het tweede aanging. echt dingen meegemaakt. waar je van je nu de rare haren te bergen zou reizen. Ik bedoel, wat behandeling van eigen personeel. Mijn tweede vrouw, Ellen Elmendorp. die is toen ze zwanger was van mij. is ze onmiddellijk ontslagen. Hmm. En boe, echt een beetje gortig. Hè. En eigenlijk als ik flinker geweest, was... alsof er beter in had gezeten in dergelijke materie, dan uh, had ik het daar niet bij laten zitten, hoop ik. Nee. Maar bent u niet te min, uh, zoals de verhoudingen nu zijn, blij dat uw zoon uh, diplomaat in Istanbul is geworden? Ja, want ik geloof dat, dat het toch wel het, het slag mensen wat ze aannemen. Uh, wat beter is geworden in, in algemene zin. En dat er minder, en verder zeg ik ook in dat dat er minder wordt gelet op afkomst en het hanteren van mes en vork dan, uh, op je kennis en, en karakter. Ja, maar die mensenrechten waar u altijd zo mee bezig zijn geweest... die zijn weer een beetje naar de achtergrond verdwenen D of niet? Zegt u nog die keer? mensenrechten ja? waar ze, u ja. altijd zo mee bezig zijn geweest... die ja. zijn voor de diplomaten ja. weer een beetje naar de achtergrond of niet? Ja, ja dat vind ik ook. Uh, ik, ik vind de, de, de nadruk, nadruk die Uri Rosenthal legt op, uh, op handelsbevordering... Natuurlijk, hij doet ook net of we daar eerst niet genoeg aan deden. Natuurlijk help je een Nederlandse handelsman als die bij je aanklopt of aan je schrijft van kun je mijn lijstje van mogelijke vertegenwoordigers geven. Maar eh, om daar steeds eh, om dat ten koste te laten gaan van je aandacht voor mensenrechten, ik vind Van der Stoel heeft daar echt met zijn nota Human Rights and Foreign Policy, heeft daar een enorme stap vooruit gedaan. Heel hartelijk dank, meneer Stork. Uw boek, De Rode Ambassadeur, ligt morgen in de winkel. Het is geschreven door Peter Henk Steenhuis. En u hebt in ieder geval altijd voor de mensenrechten gestaan. Dank u wel. Het is vijf voor twaalf. En het ene na het andere Kamerlid laat deze dagen weten... niet op de kandidatenlijst voor de verkiezingen terug te komen. Ineke van Gent, Kathleen Ferrier, Sharon Dijksma... meneer Van Beek van de VVD, Mirjam Sterk van het CDA... Goedenavond, meneer Van Bommel van de SP. Goedenavond. Hebt u nieuws voor ons? Nou, voor zover u het nog niet wist, heb ik besloten dat ik heel graag door wil gaan in de komende periode. Aha. Maar al die mensen die ik net opnoemde, die zitten eigenlijk allemaal iets korter dan u in de Tweede Kamer, geloof ik. En ik zag mevrouw Sterk bijvoorbeeld van de week, die zegt, nou, na tien jaar moet je toch wel eens wat anders gaan doen. Het zijn, uh, nou dat voorop stellen, allemaal partijen die een beetje in die mineur zitten. Ah, dat is het. Ja, de VVD, <laughs> dus wij staan op dit moment op verdubbeling van ons zetelaantal. Als er één moment is om uh, het interessant te maken om voor de SP op de kandidatenlijst te staan, dan is het nu wel. Ja, maar um, u zit 5.120 dagen in het uh, parlement. Wordt het toch niet eens tijd voor jong talent bij de SP? Nou, gelukkig uh, uh, gaan wij fors uitbreiden en kunnen wij ook heel veel nieuw en ook jong talent, maar niet alleen uh, jonge mensen, maar ook wat oudere mensen uh, opnemen in de fractie. En overigens geldt wel dat uh, uh, het voor een fractie ook van groot belang is om enige parlementaire geschiedenis en kennis van die geschiedenis in de fractie te houden. En uh, in het verleden, toen ik begon in 1998, toen zaten de kamerleden die 20, 25 jaar in de Kamer zaten, uh, die bleven gewoon op de lijst. Dat is nu allemaal veranderd. Gaat, omloop... u ook, gaat u dat ook halen? Uh, nee, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Uh, dat, ik, ik denk niet dat ik dat op mijn pensioen, want het is fysiek, trekt het een enorm zware wissel op je leven, ook privé. Uh, dus ik denk niet dat ik 25 jaar in de kamer zal zitten. Maar ik wil, uh, dit feestje wil ik heel graag meemaken. Uh, en u gunt ons niet uh, uh, nieuws vanavond? Bij het uh, oog? Nou ja, uh, ik, ik zou u nieuws kunnen melden als ik zou opstappen. Maar dat Daarom? Dat bedoel ik? Ja, nee, nee dat kan, kan ik u niet melden. Ik ga heel graag door. Maar als u geen nieuws hebt, dan houden we ermee op met dit gesprek. Meneer Van Wommel, dank u wel hoor. Ik wens u een fijne avond. En ook met het oog. Morgen is er weer een oog, dan zit hier Margriet Pransma. Goedenacht, vrienden.